Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Brussel is afgelopen nacht een man overleden... nadat hij bekneld was geraakt in een rolluik op een metrostation. De man kwam uit het bovenste gedeelte van zijn romp vast te zitten. Dat gebeurde toen hij het metrostation probeerde binnen te dringen... voordat het mechanische rolluik openging. De afgelopen maanden waren er al vier anderen die ook vastkwamen te zitten. Vannacht was het de eerste keer dat er iemand door overleed... Volgens de metrobeheerder is het onduidelijk waarom mensen proberen om de stations binnen te komen vlak voordat de rolluiken openen.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 In Peru worden voorbereidingen getroffen voor de uitlevering van Joran van der Sloot aan de Verenigde Staten. Volgens CNN is van der Sloot verplaatst naar een gevangenis in hoofdstad Lima. Komende week wordt hij naar de VS gevlogen. De 35-jarige van der Sloot is in Amerika aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. De 18-jarige Amerikaanse student raakte in 2005 vermist op Aruba. zoals volgens het laatst gezien met van der Sloot. Van de Sloos had tegen de familie gezegd dat hij meer wist over de verdwijning en wilde daar geld voor. In India zijn na de treinramp van gisteren bijna 300 doden geborgen. Ook raakten zo'n 850 mensen gewond. In de oostelijke deelstaat Odisha ontspoorde een passagierstrein en die werd geraakt door een andere trein. Mogelijk was bij de ramp ook een goederentrein betrokken. De Indiaanse premier Modi zal de rampplek vandaag bezoeken. Het weer, de zon schijnt in het hele land. Het is tussen de 17 en 24 graden. Vanavond schijnt de zon tot aan zonsondergang. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Goedemiddag uh, Benno. <laughs> of heb jij geen dirty cash? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, dat is zwart geld, hè? Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Ja, dat heb ik wel. oké. natuurlijk, oh, okay, natuurlijk okay. heb ik. Ja. Ja, natuurlijk zwart. Ik denk wel oh, wat zit er nou in je sok, maar uh, ja, ja, precies. Ik snap het. Nou, goedemiddag, uh, welkom. Uh, we zijn er weer, uh, Benno. We zijn er weer. In een oh, normale goed. uitzending. Hè? Ja. Nou ja, normaal. Hoor. Normaal. We hebben allemaal uh, jonge DJs uh, die het overgenomen van ons. Ja, we beginnen heel goed met uh, DJ Lady Mix en de kinderen. Zo heb ik het erbij gezegd. Een, uh, Maxime, eigenaar, eigenaar, ik moet het goed uitbrengen, eigengossen. Die is al in de studio met, even kijken, drie,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 Tengo que bailar contigo hoy Tiwa vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh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 Lekker hacerlo hasta que las griten bendito para que mi sello se quede contigo a pasito deze zonnige plaat... Uh...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 I uh don't -huh.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 Goed, uh, Maxime, uh, nou, um, mu muziek, ja, eigenlijk dan, dan die vraag dan ook maar doorkoppelen naar jou toe. Um, vocaal en uh, instrumentaal, is, is dat een beetje te mixen dan uh, eigenlijk? Ja, zeker. Ja? Ja. Yeah. Oké. Okay. Uh, kleine uitleg. Ja. <laughs> Durf je het aan? Ja. Ja, okay. ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik doe het meestal als het voor. Dus uitleggen. Ja, dat is makkelijker natuurlijk. Zo is heel anders. Uh, ja, ja. Even tellen, Benno, en dan uh, gaat hij erin. Ja.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 Ja, dat vind ik het leukst. Ja. Ja? Lekker met je, met je handen zwaaien. En, uh, doet het publiek eigenlijk mee. Deden ze mee zondag? Ja. Ja. ze lekker. lekker te dansen? Ja. Goed zo. En uh, Maxime, ja, wat ik me eigenlijk zou te vragen. Uh, kan je eigenlijk als DJ uh, goed de kosten verdienen? Ja hoor, dat lukt wel. <laughs> ja, dat is vol, een ja, volle agenda. Dat, uh, ja, dat wel. Nu ja? uh, dat het allemaal weer begint...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 Het wisselt eigenlijk af. Ja, Heb je ook ja. bij de nieuwjaarsduik uh, gedraaid? Ja. Ja, zie ja. ja, <laughs> je wel. Het was al de... lekkere muziek daar, Benno. Dus je... ik denk dat uh, moet Maxime uh, geweest zijn. Ja, ja. Ik denk je gaat de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gaan, je zegt. <laughs> nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee. <laughs> nieuwjaarsduik. Ja, voor Nieuwsjaars... ja. ja. jou is wel iets heel anders. Hè. Een bruiloft uh, draaien of, uh, of bij de nieuwjaarsduik. Of bij een uh, danceparty uh, op het uh, strand. Ja. Gewoon een heel andere soort uh, muziek die je dan draait. Ja, maar dat maakt het ook zo leuk, vind ik. Daarom heb ik ook gekozen voor allround DJ. Dus gewoon alles draaien. Ja. En heb je wel een uh, favoriet? Waarschijnlijk een beetje de dance uh, kant op, of niet? Nou, ja, nee. Nee? Nee. Oh. Spaastalig. Spaastalig. Ja. Nou, dan oh. zit je bij mij goed. Uh, ja. Ja, want ja, ik heb er alweer eentje staan. Ja, nee, ja, ik heb ze allemaal klaarstaan, hoor. Maar ja. waarom? Vake Boendol ja. heb ik ook klaarstaan. Mooie plaats. Ja. Maar waarom Spaanstalig? Nou, ik ben natuurlijk in Spanje opgegroeid. Mm. Dus ja, alle muziek wel hoor. Maar ik ben wel fan van het reggaeton Spaanstalige uh, muziek. Ik doe ja. een beetje mee. Ja, yeah. yeah. yes, zeker weten. <laughs> Oké, okay, nou, dat ik, ik is begrijp lekker. dat we nu naar muziek ja, gaan. Ja. Ja. Gelukkig, <laughs> ja, ja, ja. En het klikt uh, lekker zomers uh, bijna. Oh, nee, dat is het uh, belangrijkste natuurlijk, hè? te Ik ben gelukkig. Ik verander. Wat er gebeurt, is voorbij. Deze wereld, als je het wil, wil je het niet. No, als je het Oh, oh, oh ay, esta vida Cuando tienes, te quieren, cuando no Ik kan niet. Ik Zo bouwen we ook het feestje bij CFM, hè? je eigen lokale radio. Jore esta vida. Nou, bij al die uh, Spaanse muziek, uh, Benno, hoort ook uh, zonnig weer natuurlijk. Ja, en de zon die uh, gaat ook goed schijnen. Hè? In Dat in geval, is mooi. Ja, vandaag natuurlijk. Uh, maximaal 22 graden. Vanavond zag hij naar uh, 16 en vannacht is het 9 graden.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 A olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, nanana. Na, na, na, na. Darme las de vagabundo, nanana. Na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar cuando me veas la cara también me desportas y como si nada me importara. a ti que ya no siente nada ya no te hagas la idea yo me va decir que no me quieres dime algo que te crea ay ay ay ay tu aunque pase el tiempo todavía me dominan esos movimientos ay ay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 Sana, que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces venidame un beso de hermana. Y esperando el fin de semana, na, pa, ver si te veo, pero na, na, na. Ben amanecemos una vez más. Como aquella noche en Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na, Pasarte la borrachera, na, na, na, na. la Biblia entera, no te va a ayudar.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 Goedemiddag Rob. Ja, want uh, er is vandaag uh, om half drie, als het goed is, uh, gestart de na-competitiewedstrijd uh, tegen Castricum. Dat klopt, we zijn vier minuten onderweg. Het is een van een de belangrijkste wedstrijden van het jaar natuurlijk. Ja. Als je zit, zo blij deze verlies, leg je eruit tegen het dit. Ja,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 Het was een gevaarlijke aanval van de uh, kastituur, maar je hebt niet Maar we zijn dus zeker niet compleet met het uh, eerste eigenlijk, uh, zoals planeer, de dat ik eigenlijk heeft. is En uh, waar komt het door? Blessures? Blessures, blessures.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 Maar ja, we gaan een lekkere aardige plekken, want we gaan gewoon niet uitvoeren, natuurlijk bezig. Ja, hoe is dat? Uh, ja, hebben jullie wel een, een, een veld zeg maar, uh, beschikbaar uh, of helemaal ergens achteraan? Nee, ze spelen, uh, ze spelen nu een wedstrijd op veld 2. Veld 1 is natuurlijk voor ons, voor het eerste. En daar kunnen we het ook doorgaan. Het is op zich wel een klein beetje meer ten opzichte van een aantal jaren geleden. Ja. Want toen had je echt twintig clubs hier en nu zijn het er negen die op halve veld te spelen. En is het uh, nog steeds dat ze die met tentjes uh, uh, bij jullie aanwezig uh, zijn en uh, daar ook uh, kamperen? Ja, inderdaad. <lacht> er staan twee grote tenten uh, tussen veld 1 en 2. Dus ja, het is één groot, het het groot vlees. Ja, ja, het blijft toch wel uh, geweldig. Maar jammer dat er uh, minder teams aan uh, meedoen. Dat uh, ja. Hotse Knotse Begonia-toernooi. Ja, dat is een, uh, een uh, uitspraak van uh, Bertus Jacobs. Uh, een uh, een uh, Zandvoortse trainer. Althans, hij kwam uit Zandvoort. En uh, ja, hij heeft op een gegeven moment uh, gezegd... Van, uh, Hotse Knotse Begonia-voetbal. Dat is dus een, beetje, uh, ja, een, beetje, beetje, een beetje rommelig. Een beetje... Uh,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 I hope you know I'm not good I've been trippin' out, I've been trippin' about you daily I've been out of my mind, looking all kinda crazy Oh, hope you know why, hope you know I'm not greedy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 Nou, we zijn lekker aan het uh, dansen, uh, Benno. Trek ja, je het nog een beetje, Ja, tuurlijk. Gezellig. Tuurlijk, ja, Want we ja, zijn ja. met helemaal uh, jonge DJ's uh, zijn we hier in, uh, in de studio. Ja. Zondag uh, ging het dak eraf, ondanks dat er geen dak was op strand. Nou, ik wou zeggen. Maar uh, toch ja. ging het dak eraf uh, ja, ja. tijdens Zandvoort uh, uh, Live. Ja. En we hebben maar liefst uh, drie talenten uh, vanmiddag in de studio. Ja, en uh, de laatste talenten die we aan het woord gaan uh, laten, die... Uh, ja, die mocht als eerste, hè? want stel je eens even voor, Bo, even naar dat microfoon. Hoe heet je? Bo Damien. Bo Damien, dat is een prachtige naam. En jij moest als eerste optreden? Hè? Ja. Hoe vond je dat? Was het niet eng? Nou, niet echt heel erg eng, maar was een wel... beetje spannend. Nou, dat lijkt me ook, zeg. Want iedereen staat naar je te kijken. En, uh, en hoe lang mocht je spelen? Uh, ongeveer, mijn vader zei 30 minuten. Oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is best wel lang, toch? Ja. Dat is net zo lang als Maxime uh, een dag ervoor. Of, uh, die mocht ook maar twee keer dertig minuten optreden. Dus, uh, en jij ook dertig minuten. En waren er toen al mensen op het strand eigenlijk om te luisteren? Ja, zeker. Ja? Konnen ons ook gelijk te dansen? Nou, ja, heel veel. Nou, niet echt iedereen nog, maar ja. uh, achter zaten wel een paar mensen daar. Oh, oké. Okay.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 Dus ook in Heemsteedse kinderen willen graag dj worden? Ja, ja. ja. Waar zit het hem toch in? in uh, ja, ik weet het niet. Ja. Nou ja, iedereen wil een eigen vliegtuig hebben natuurlijk. Op een gegeven moment. Dat ik ook nog steeds mijn best ja. voor het doen, maar ik goed doorsparen. Ja. Kan je ook coureur worden, dan krijg je ook een eigen vliegtuig. Ja. Uh, maar goed, uh, dus het, het is razend populair. En waarom ben je eigenlijk een school begonnen? Uh, nou, het idee kwam eigenlijk door dat ik... In corona viel natuurlijk al mijn boekingen weg... Hmm.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 Ja, je moet wel een oor voor hebben, zeg maar. Ja, toch wel. Ja, je moet wel een beetje het ritmegevoel hebben... dat je kan horen van... oh, dit loopt wel gelijk of niet, zeg maar. Ja, ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja, wij gingen vroeger altijd... Hè, vroeger, zo, zo lang geleden is het weer niet... maar dan gingen we bij iemand uh, thuis... die had uh, twee uh, draaitafels, was nog op uh, viniel. Ja. Dat was uh, Dirk... en dan gingen we bij Dirk thuis op de vrijdagavond. Toen kwamen, kwamen we drie, vier man uh, kwamen naar hem toe...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 Je kan ja. alles aflezen op die appartuur. Ja, ja. <lacht> nou, dat, vind, dat vind ik dus helemaal niet leuk. Nee, ja, dat, dat Tegenwoordig ik wel. ook hè, met uh, presenteren. Vroeger uh, hadden we een, uh, moest je een intro volpraten, weet je wel, als ja. uh, DJ. En dan uh, kende je die plaat gewoon. dan denk je, well, oké, okay, dat is het moment dat ze gaan zingen. En dat, ik, uh, dat ik mijn mond uh, dicht moet houden. Tegenwoordig... Wij gaan er ook aan beginnen, Berno maar Hij we telt... hebben het gelukkig nog niet. Hij telt Krijg je een teller ja. voor, je, voor je neus en dan zie je precies uh, hoeveel seconden je nog hebt tot, uh, totdat ze gaan zingen. Oh, dat hebben jullie niet nodig. Nee, dat hebben wij uh, niet <laughs> nodig. DJ Lady Mix, wat vind je nou het moeilijkste aan het mixen? Uh, oei. Oei. Ja, moeilijke vraag. We, ja. Stel, stel ik graag.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 Um, we gaan uh, zo'n beetje afsluiten, denk ik. Ja, Heb we willen nog, nog even de agenda weten, natuurlijk, van ja. uh, DJ Lady Mix. Ik zag in ieder geval in de Saltfoetse krant, 11 juni sta je in Hotel Amsterdam Beach. Yes. Met uh, Van Kessel. Ja, helemaal leuk, helemaal gezellig. Ja. ja, vind ik leuk. Dat ze bestaan, tien jaar tien gewoon. Tien jaar bestaan, ja, ja. ja.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 Nou, we wensen je heel veel uh, succes. En en, uh, en natuurlijk uh, de jongens ook met hun... Ja, dj's, uh, DJ's bedankt. Ja, DJ's bedankt. En uh, <laughs> dat we maar onder grote namen uh, op de billboards mogen staan Zeker, ik lezen. bewaar een bandje. Ja, eigenlijk klinkt ook zo, een bandje. <laughs> ja, <weet je>. bandje. <laughs> ja. Want die, dus die kunnen we later zeggen. Ja, die hebben wij als eerste in de uitzending Dat gehad. bedoel ik, ja. ja. Dat, is, dat is onze lol. Uh, <laughs> ja. Oké, okay, uh, nou, een, een moppie muziek denk ik. Zeker, maar. Zeker, de gaan. Dan je er nog eentje in, hè? Beetje huis. Komt hij aan.